2 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De wereld is voor reizigers de afgelopen twee jaar weer iets gevaarlijker geworden. Blijkt uit een vergelijking die de NOS heeft gemaakt tussen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral landen in Noord- en Midden-Afrika en West-Azië zijn onveilig. Dertien landen zijn volgens Buitenlandse zaken gevaarlijker dan twee jaar geleden. Daarvan wordt Turkije het vaakst door het Nederlanders bezocht. Voor heel Turkije geldt een verhoogd risico op terroristische aanslagen. Bovendien zijn er sinds de mislukte koel van vorig jaar politieke spanningen... en verstoorde relaties met Nederland en andere EU-landen. In het oosten van Turkije zijn dit weekend twee politici... van de regerende AK-partij doodgeschoten. Volgens de Turkse autoriteiten zijn de moorden het werk van de PKK... de Koerdische militante beweging... die al tientallen jaren een gewapende strijd voert in de regio. De organisatie heeft er nog niets over gezegd... maar heeft in het verleden geregeld zulke aanslagen gepleegd. De PKK nam in 1984 de wapens op tegen de Turkse staat. Sindsdien heeft de strijd naar schatting meer dan 40.000 levens geëist... voornamelijk Koerden. Twee jaar geleden leidde de strijd weer op na een wapenstilstand van twee jaar. Het Nederlandse zeiljacht dat gisterochtend voor de Belgische kust omsloeg, is geborgen. Het wrak wordt op een kade in Oostende onderzocht. Ongeluk heeft waarschijnlijk het leven geëist aan drie opvarenden. De lichamen van twee van hen, Nederlanders van 79 en 70, zijn gevonden een jongen van 18 wordt nog vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat hij is omgekomen. Het zeiljacht sloeg gisterochtend om tijdens een zeilwedstrijd. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, maar mogelijk was de kiel afgebroken. Pas na een paar uur kwamen de autoriteiten erachter toen ze een langsvarend baggerschip alarm sloeg. Het weer: wisselend bewolkt en wat regen, maar in de loop van de middag op steeds meer plaatsen droog en vanuit het westen wat zon. Bij 17 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouden en Rotterdam-Prins-Alexander 7 kilometer en een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. En op de N57 Brouwersdam-Rotterdam bij Hellevoetsluis 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Gisteren hadden we, middag hadden we dus een uh, de laatste uur Marco Termes, onze, ja, de, de, dichter, dus de dorpsdichter van Zandvoort.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 Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En wij hebben de zin in de komende drie uur Zandvoort op zondag. Yeah, yeah, yeah. En buiten de informatie heel veel lekkere muziek, uh, waaronder deze van Anne-Marie. As you once, as she twice now, There's lipstick on You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you go on with someone to do all the things he used to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 De nieuwe hits komen langs bij CFM. Waaronder deze van Emery en Ciao Adios. over in Sanford. Nogmaals een goede middag. Geniet van het lekkere weer. Hè, buiten het zonnetje op dit moment in Salvoort. Een graadje of 17. dus Ja, wat willen we nog meer? Nou, meer muziek op CFM. Waaronder deze, Mai Tai.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 En wordt uh, iedere gouden oude platina's ook uh, dit uh, verzoekplaatje wat we draaiden. Dat was de single van uh, The Bee Gees en Staying Alive speciaal voor zondag gedraaid. Hier is een hit van dit moment at Sheeran met Shape of You. i'll give it a chance. Now, take my hand, stop.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 Last night you were in my room, and now my bed, bedsheets smell like you Every day discovering something brand new, Well, I'm in love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 Ja, en toch is dit eigenlijk al een beetje een op kleppo plaat hè? Een ja. beetje Joe We Je de zin van Ed Sheeran en Shape of You. De zondagmiddag van CFM. Nou, het zonnetje schijnt uh, lekker uh, buiten in Stamford. Dus geniet allemaal van het heerlijke weer. En natuurlijk van uh, CFM Stamford. En jij hebt uh, volgens mij goed nieuws over de voorjaarsnota, Ja, jan Al eerst nog even een updateje vanuit een regenachtig... Uh, uh, uh, ja.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 Ja, weer is leuk om deze toren. De single van Crowded House en Don't Dream It's Over. Via de weerbericht. Drie minuten over half drie. Daar komt Albert-Jan aan met het weerbericht voor de komende dagen. Maar Albert-Jan heeft niet zelf geschreven. Nee, Lex van den Horen is daarvoor verantwoordelijk. Don't shoot the messenger. <lacht> Zo is dat. <lacht> Goed, uh, het weerbericht van de, voor vandaag en de komende dagen. Zoals gezegd, samengesteld door onze uh, weercollega Lex van den Hoorn.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 Aldus Lex van der Hoorn. Ik zeg uh, plons en uh, wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Zie je het dan En het weerbericht van uh, Lex van der Hoorn die vind je ook terug op onze eigen ZFM-app. En kijk daarvoor uh, even in het menu uh, onder Meteopagina. Dan heb je het laatste weerbericht uit Zandvoort opgesteld door Lex van der Horen. En mocht je de app nog niet hebben, nou download hem dan nu. Hè. Dat kan via alle kanalen, alle stores. Is hij gratis beschikbaar voor je.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 Day. Oh, do we do you like this? Do we you like this? Do we let down for you touch you put you like this? Matter of fact, never mind, we gonna let the past be Maybe he is right now, but your body still I don't know. Wanna know No, no, no, no, it no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 Een kleurige parade leidt de bezoekers via de boulevard en het strand naar het openingsfeest op het raadhuisplein. Waar loco-burgemeester Gerard Kuipers de deelnemers welkom heet. Het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis is het startzijn voor het openingsfeest. Met verschillende optredens van onder andere Anita Meijer, Nikki Today en Sherry Ann. Wie kent ze niet?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 De Bruno Mars, die maakt heel veel lekkere muziek. Waaronder ook... Uh, Deze single 24K een uh, groot hit geweest uh, in Nederland. Nou, albert die heeft nieuws over het uh, British Festival. Want de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Ja, want volgende week en uh, in de aanloop uh, naar volgend weekend... tijdens het British Race Festival... Uh, gaat uh, Zandvoort uh, British eruit uh, ja, zien, om het zo maar eens te zeggen. Uh, zoals je... Zoals u wellicht weet als u naar Londen gaat, in Londen zijn de etalages bijna beroemder dan de winkels zelf. Grote warenhuizen maken van hun etalages ware kunstwerken. De trend is dat merken steeds meer focussen op het verhaal dat een product vertelt. En laat een bijzondere etalage nou een perfecte manier zijn om dat verhaal eens te vertellen. Daarom nam een team excellente studenten van de etaleursopleiding Nimento zes etalages onderhanden om ze in Britse meesterwerken te veranderen.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 Denk uit welk jaar kwam deze ook alweer. Volgens mij 1983. You're the en I feel for you. En zo gaan we op naar het nieuws en weer van 3 uh, uur... terwijl Henny binnenkomt. Goedemiddag Henny. Zo dadelijk horen we hem uh, in het volgende uur met uiteraard Tournieuws. Dus blijf luisteren naar CFM. De laatste plaat voor het nieuws en weer van 3 uur... is deze van Daryl en John Oates en I can go for that.